9 uur. Het los journaal Door Alt Megens. Creditbureau Moody's heeft twee grote Franse banken een lagere beoordeling gegeven. Het gaat om Société Générale en Crédit Agricole. Ze hadden al niet de hoogste waardering en zijn nu allebei nog een stap omlaag gezet. De twee banken hebben voor miljarden aan Griekse staatsobligaties. De financiële wereld houdt steeds meer rekening met een Grieks bankroet. De VS en China hebben de Europese leiders opgeroepen de eurocrisis in te dammen. President Obama wil dat het monetaire beleid beter gecoördineerd wordt. Premier Wen Jiabao zegt dat China de eurolanden wil helpen... maar dan zijn wel snelle maatregelen nodig om uitbreiding van de crisis te voorkomen. De politie heeft vier mannen opgepakt die ervan worden verdacht betrokken te zijn... bij het beschieten van een politieauto in juli... Medewerkers van het KLPD gaven toen een stopteken aan een gestolen bestelbus op de A16, waarop de bus met hoge snelheid richting Breda reed. Bij een druk winkelcentrum in Prinsenbeek werd vanuit de bestelbus op de politieauto geschoten. De agenten en hun auto werden niet geraakt. Later die dag werd de bus met daarin 100 kilo aan toppen teruggevonden in Breda. In een kliko trof de politie een vuurwapen aan.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 Op Schiphol is een man opgepakt die met 154.000 euro naar Turkije wilde vliegen. De Rotterdammer wordt verdacht van witwassen. Een beveiligingsmedewerker vond tijdens een controle 50.000 euro in de schoen van de man. In zijn tas bleek nog eens 104.000 euro te zitten. De Rotterdammer is opgepakt omdat hij geen geloofwaardig verhaal had over de herkomst van het geld. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, later gevolgd door regen. 15 tot 18 graden wordt het. De komende dagen is het droog met ruimte voor de zon. In het weekend wordt het weer wisselvallig. ANWB-verkeersinformatie. 90 kilometer files nog. Er zijn veel ongelukken gebeurd deze spits. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... staat tussen Hendrik Kilo Ambacht en Sliederrecht West... 6 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Maar de A27 vanuit Breda naar Utrecht... Die is nog steeds dicht tussen Gorkum en Lexmond... door een ongeluk eerder vanochtend. Het staat stil over 14 kilometer tussen Nieuwendijk en Noordeloos. Een verkeer vanuit Brabant naar Utrecht... kan het beste omrijden via... Ja, de A2. Ook bij Bredaan ongeluk op de A58 richting Tilburg. tussen Ulvenhout en Gilsen staat 10 kilometer. Bij Gilsen is de weg afgesloten richting Tilburg. En veel mensen proberen via de A59 die afgesloten A27 te ontwijken. Vanuit Sierrixe naar Os rijden het daarom langzaam tussen Maden en Waspik over 8 kilometer. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM software van Archie. De hoogte van uw energierekening is mede afhankelijk... van hoe goed uw koel- en klimaatinstallaties zijn onderhouden. Dat moet altijd optimaal gebeuren. Alleen een installateur die door de NVKL is erkend, kan dat garanderen. En die vindt u op nvkl.nl. De NVKL-installateur gaat tot het graatje. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal, waar het vandaan komt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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Afwaardering van twee grote Franse banken en gespeculeer over het faillissement van Griekenland. Dit zou wel eens een hele onrustige en belangrijke dag kunnen worden. Die onrust is al begonnen in Frankrijk. Kredietbeoordelaar Moedies heeft de kred krediet. Na. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietbeoordeling... van de Franse banken, Société Générale en Crédit Agricole naar beneden bijgesteld. Correspondent Ron Linker in Parijs. Dat zijn lastige woorden en het veroorzaakt onrust. Waarom heeft Moody's dit gedaan, Ron? Nou, Marcel, kort gezegd komt het erop neer... dat deze Franse banken zo vastgeklonken zitten aan Griekenland... En dat ze daardoor dus ook blootgesteld zijn aan de risico's. En de consequenties daarvan die kunnen op termijn blijken op de balansen van deze banken. Dat is de conclusie van Moody's. En vandaar dat uh, dat ratingsbureau het lange termijn uh, vooruitzicht heeft bijgesteld. En hoewel het voor Fransen ongetwijfeld vervelend nieuws is om op, uh, zo, zoals jullie al zeiden, hè, deze onrustige dag wakker mee te worden. Komt het niet onverwacht, want sinds afgelopen zondag ging dit gerucht al. En als je alleen al naar deze week kijkt, de afgelopen dagen was het een ware rollercoaster, zou je kunnen zeggen. Maandag zakten de banken hier fors. Gisteren sloten ze hoger. Afwachten wat het vandaag wordt. De beurs gaat natuurlijk open na negenen. De balans is negatief, zo te zien. Is er al op het nieuws gereageerd in Frankrijk? Nou, verschillende analisten die zeggen dat het in feite nog veel erger had kunnen zijn voor deze banken. Dat Moody's in feite twee banken hun treden afwaardeert. Maar dat ze een andere bank... Namelijk BNP Paribas, dat ze die hebben overgeslagen. Die laten ze ongemoeid. En daarmee eh, zeggen die analisten, is in feite een echt fundamentele beslissing over de Franse banken voor zich uitgeschoven. De Franse regering heeft gisteravond, dus nog voor dat communiqué van Moody's. Haar vertrouwen nogmaals uitgesproken in de eigen banken. Eh, men zegt dat er voldoende kapitaal is om de storm in Griekenland te doorstaan. Maar de regering benadrukt dat het niet zozeer een Frans probleem is geworden... maar een probleem van de hele eurozone. En als het probleem moet worden aangepakt, dan moet dat in Europa... dan moet daar, zoals dat dan heet, het huis op orde worden gebracht. Ja, en dat kunnen de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel gaan doen. Ze gaan vandaag bellen met de Griekse premier Papandreou. driehoeksoverleg. Wat verwachten ze daar in Frankrijk van? Ja, dat gesprek, hè, dat een conference call, of zoals het ook wel genoemd wordt, een confidence call, wordt hier met heel veel belangstelling gevolgd en ook voorbeschouwd. Hè. De verwachting eh, is dat Merkel en Sarkozy, Papandreou op het hart zullen drukken dat er geen tijd meer te verliezen is. Dat de Grieken nou echt werk moeten maken van fiscale hervormingen. En daar eh, willen Duitsland en Frankrijk eh, desnoods concreet bij gaan helpen. Heel concreet, ook bijvoorbeeld belastingadviseurs vanuit Frankrijk, vanuit Duitsland naar Athene te sturen om daar de boel te analyseren. Want... En dat is de conclusie van beide Europese leiders. We willen u steunen, Griekenland. Dat is niet alleen in uw belang, maar ook in ons belang. En voor Frankrijk geldt dat de afwaardering van Moody's... daarvan misschien wel een heel concreet bewijs is geworden. Om een onderwerp in Parijs. Ja, Ron zei het al. Benieuwd hoe de aandelenbeurzen en de financiële markten de dag zullen beginnen... na de berichten over die afwaardering van de Franse banken. Zorg over Griekenland. Financieel redacteur André Meijnema staat bij de schermen. André. Vertel, hoe zijn lager ze geopend? Openingen. Ja, lager openingen hoor. Bijna een, uh, meer dan een procent lager geopend in de belangrijkste beurzen van, uh, van Europa. Uh, met name dan Frankfurt, Parijs en uh, ook Amsterdam. Op dit moment een verlies van Amsterdam voor bijna een procent op 267 punten. Maar als je kijkt naar de Franse index, want daar gebeurt het natuurlijk allemaal. De Franse index die staat op dit moment op een verlies van meer dan een procent. En het zijn ook weer, natuurlijk, zoals we verwacht, verwachten, de Franse bankaandelen die zwaar onder vuur liggen. Die die hakt natuurlijk in. Die valt natuurlijk helemaal verkeerd in zo'n markt die al uh, stijf staat van de zenuwen. Op dit moment verlies voor BP Paribas van 5 Voor Société Générale meer dan 5 Voor Crédit Agricole meer 3,5 Ja, kijk naar onze eigen Nederlandse eh, banken. ING bijvoorbeeld 2,5 eraf. En Delta Lloyd 3 procent eraf. Egon 2 eraf. Zo'n afwaardering is op zich materieel niet zo gek veel betekend. Eh, ook niet voor zo'n Franse bank. Ze gaan iets meer betalen voor het geld dat ze moeten aantrekken. Maar het signaal ervan uitgaat. Een bank met eh, minder zekerheid, meer risico, minder veilig... Ja, dat, is, dat valt natuurlijk verkeerd in de markt als deze. Ja, dat gesprek, Sarkozy, Merkel, Papandreou, André... gaat dat ook nog invloed hebben vandaag? Ja, men, men kijkt natuurlijk naar alles. En men hoopt uh, op, op allerlei signalen en tekenen... elke strohalm die, die de kop steekt, uh, grijpt men zich aan vast, uh, om zo te zeggen. Uh, wat men er moet verwachten, is ook niet helemaal duidelijk. De trojka in Griekenland is ook nog bezig... met uh, natuurlijk het volgende noodpakket voor Griekenland uh, ja. te, te regelen. Ja, daar kijkt men ook naar. Men kijkt naar van alles en nog wat... en weet eigenlijk niet wat het nieuws is wat men uh, hoopt te verwachten. André maar voor de schermen met de beurskoers... en lagere openingen dus vanochtend. Daar dus onrust en spanning. De Griekse crisis zorgt ook voor politieke spanning in Den Haag. We gaan naar verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, PVV-leider Geert Wilders, voert de druk vanochtend op. Hè? In de Telegraaf um, een gesprek met hem. Hij eist dat het kabinet openheid van zaken geeft... over de noodscenario's rond de schuldencrisis. Um, hoe Nederland zich voorbereidt op een eventueel failliet van Griekenland. Zorgt dat, denk jij, voor ongemak in het kabinet? Nou ja, eerst maar even wat hij eist uh, dat hij openheid van zaken wil, is natuurlijk logisch als parlementariër... want uh, er zijn miljarden mee gemoeid. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk een illusie om te denken... dat het kabinet die openheid zal geven. Denk maar even wat voor effect dat zal hebben op de financiële markten. Maar ja, wat je hier ziet is natuurlijk uh, toch een verholen politieke boodschap... Uh, ja, die dan valt uh, bij een kabinet die in een lastige spagaat zit. Uh, een pro-Europese koers voert, uh, voert dit kabinet... gericht op het behoud van de euro en Griekenland daarin... Maar ja, aan de andere kant dat eurokritische electoraat... dat Wilders dan weer met succes bespeelt. Ja, voor Rutte en uh, de jager is het natuurlijk wrang... dat dit gedoogkabinet uitgerekend op een van de belangrijkste onderwerpen... geen afspraken heeft. Ja, en dus afhankelijk is weer van de steun van de oppositie. Ja, Wilders buit dat uit. Opnieuw vandaag dus in de Telegraaf. Hij kan zich daar prachtig op profileren, zeker als het fout gaat. Een enorme kans om zijn gelijk te halen. Maar goed, er zit ook een risico in. Want ja, als gedoogpartner houdt hij uh, natuurlijk wel een kabinet in het zadel dat in zijn ogen, zoals hij dat dan noemt, het landsbelang verkwanselt. Ja, dat kan zich ook tegen hem keren. Ja, Europa en de euro is dus een grote splijtswam... tussen PVV aan de ene kant ja, en vvd CDA aan, aan de andere kant. Um, schat jij dat dat dan wel goed blijft gaan? Want het kan natuurlijk een keer te ver scheuren. Ja, nou ja, officieel is dit een vrije kwestie. Er zijn geen afspraken over. Geert Wilders mag zich afzetten tegen het beleid van het kabinet. En aan de andere kant kan het kabinet rustig een pro-Europese koers varen... volgens de afspraken. Ja, maar dan toch, die spanning neemt toe. Hè. Zeker nu je steeds luidere roep hoort om rigoureuze maatregelen. Meer geld in het noodfonds, schuldsanering, meer politieke macht in Europa. Ja, dat, uh, zijn, daar zijn dus geen afspraken over in dat gedogenkoord. Maar ja, uh, Wilders geeft wel duidelijk grenzen aan. Hè. Want zoals gezegd, het kan zich tegen hem keren. Als het kabinet te ver gaat, uh, mm. is hij wel degene die ook steun geeft in dat, aan het kabinet... En hij heeft al over financiële steun heeft hij gezegd... Van nou, extra bezuinigingen door het Griekse steunpakket zijn uit den boze. Dat heeft hij ook hardop uitgesproken. Maar achter de schermen horen wij ook dat uh, de afdracht van autonomie aan Brussel... wel heel duidelijk een splijtswam is voor de PVV. En uh, ja, zal hij het kabinet daarover laten vallen? Dat zijn woorden, die horen we natuurlijk niet. maar. Uh, dan klinkt het op zijn wilders... dan heeft een kabinet een probleem. Ja, en hoe gaat Met het kabinet... Ja. ja, precies. En hoe gaat het kabinet daarop reageren, denk je, Michiel? Hoe laveren ze hier tussendoor? Nou ja, dat, dat zie je natuurlijk de hele zomer al terugkomen. Het ongemak waarmee premier Rutte... Uh, ja, het Europese beleid probeert uit te leggen. Het is dus pro-Europese koers, maar niet van harte. Want ja, Nederland is kritisch. Uh, het, het is politiek lastig, laverend tussen de gedoogpartner en de oppositie. Dus ja, dat pro-Europese... Deze beleid wordt niet echt met de mond beleden. Nou, het leidt ook tussen spanningen tussen het CDA en de, het VVD. CDA voert toch een wat pro-europese koers, eh, draagt dat ook uit in diverse interviews tot groot ongenoegen van de VVD, waar intern ook weer getwijfeld wordt over de Europese koers. Ja, en als de jager dan uh, gisteren openlijk toegeeft dat ook rekening gehouden wordt met een val van Europa, uh, van uh, Griekenland, zou dat natuurlijk heel pijnlijk zijn. Want Wilders heeft dan het gelijk aan zijn zij. Michiel Breedveld over de politieke spanningen door Griekenland in Den Haag. Dankjewel, Michiel. De missionair premier Yves Le van België... heeft in ieder geval een mooie nieuwe baan. En België moet op zoek naar een nieuwe premier. De demissionair. Dat nog steeds wel. Bij de AWB Dennis mooi met een wegafsluiting. A27, nog steeds dicht. Die is nog steeds dicht, Marcel. De A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar is vanochtend een ongeluk gebeurd... waar onder andere een vrachtwagen en een motorrijder bij betrokken is geweest. Tussen Nieuwendijk en Noordeloos staat het verkeer nog stil over 14 kilometer. De afsluiting is tussen Gorkum en Lexmond. Je moet nog steeds omrijden, dus als je vanuit Brabant naar Utrecht wil, over de A2. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd. Bij 1 Brugge levert dat 3 kilometer file op, de linkerrijstok is dicht. En de A58 vanuit Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Gilze, 13 kilometer door een ongeluk. Moet je vanuit Breda naar Tilburg rijden, dan om langs Waalwijk en Den Bos. Eerst een stukje de A16 richting het noorden. En dan de A59 en bij Den Bos dan de A2 naar Eindhoven. Want bij Gilze is nog steeds de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan naar België, terwijl formateur Di Rupo vannacht liet weten... dat de Belgische formatiegesprekken muurvast zitten... houdt demissionair premier Yves Le Dermet over een paar maanden voor gezien. Hij vertrekt naar Parijs voor een topfunctie... bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. We gaan naar correspondent Joris van Poppel in Brussel. Nou, Dat zet misschien dan wat druk op de gesprekken als nodig ook. Hè? Want uh, er leek de laatste dagen toch een klein beetje hoop voor de onderhandelingen. Wat is er misgegaan? Ja precies, er waren wat lichtpuntjes gisteren... maar vandaag is alles pikzwart in België. De formateur Elio Di Rupo, die heeft afgelopen nacht om half drie... Is naar buiten gekomen met de mededeling... dat de onderhandelingen, onderhandelingen ernstig geblokkeerd zijn. En hij wil vandaag een ultieme, een laatste poging doen om toch een akkoord te sluiten over zo'n uh, staatshervorming. Het laatste nieuws is dat de situatie zo ernstig is... dat de koning wordt teruggehaald uit het buitenland. Die zit in Frankrijk. Er vertrekt zo dadelijk een vliegtuig naar Frankrijk om de koning op te halen. Omdat die roepo verwacht dat hij misschien vandaag, later vandaag nog wel naar de koning moet. Wellicht om zijn ontslag aan te bieden als formateur. formateur nou ja... Die wordt gezien als de de, de die formatieopdracht van die roepen wordt gezien als de laatste strohalm voor België. Dus als hij mislukt, nou, dan zijn de poppen hier enorm aan het dansen natuurlijk. Vooral ook omdat de baken van stabiliteit, premier Yves Le Terme en zijn ontslagnemende regering, er eind dit jaar mee stoppen. Ja, dat zijn dan weer opeens niet al te beste vooruitzichten, Joris. En, en Leterme Terme uh, verlaat nu het zinkende schip. Ja, ja, als je het heel negatief wil uitdrukken, dan zou je dat uh, zo kunnen zeggen. De, het, het gerucht ging al wel. Het was wel bekend dat hij uh, dromen had, internationale ambities. De man wil natuurlijk ook iets anders. Hij is ondertussen al langer demissionair ontslagnemend premier... dan dat hij ooit missionair premier is, is geweest. Uh, dus dat is ook een vreemde situatie uh, voor hem natuurlijk. Um, nou ja, maar uh, nu heeft hij dus toch die baan gevonden... en komt hij ermee op een, op een heel slecht moment natuurlijk... Uh, de onderhandelingen muurvast. En uh, ja, het is over drie maanden al. En dat is toch wel vrij snel om binnen drie maanden een regering te vormen in België. Dat, uh, dat zal moeilijk worden. Het uh, vertrek van de termen. Ik zei het al eventjes. Dat zou misschien de druk kunnen verhogen. Hoe gaat het lopende coalitie onderhandelingen beïnvloeden denk je? Nou ja. Die, de, de, de, de termen was, werd hier gezien als, als een soort vangnet. Als alles misgaat. Is Dan altijd kun je op. altijd nog vertrouwen of Yves Le Terme. Ja, precies. Dus die onderhandelaars die hebben hier de afgelopen 450 en nog wat dagen... kunnen onderhandelen, wetende dat het land gewoon bleef draaien. Het velders werd opgehaald, de scholen, alles werkte gewoon. Want Yves Le Terme hield de boel draaiende. En nou ja, dat kan dus niet meer. Want eind dit jaar wil hij opstappen. Hij zou misschien vervangen kunnen worden als ontslagnemend premier. Maar ja, dat is, dat, dat is erg moeilijk om voor te stellen. Er zijn grondwetspecialisten nu mee bezig. Kan dat? Stel... De termen gaat eind van het jaar weg. Kun je dan een nieuwe ontslagnemend premier uh, installeren? Moet hij dan naar de koning en zeggen... ik, ik, ik zweer dat ik uh, het volk zal dienen als ontslagnemend premier? Dat, dat is nog nooit gebeurd. Dat, nou ja, dat zou de politieke crisis en de onduidelijkheid alleen maar groter maken. En nou ja, onduidelijkheid, dat is iets wat, er, wat vooral de financiële markten... Uh, niet zo graag hebben natuurlijk. Dus uh, nou ja, België is daar zelf ook bang voor. Oké, okay, nou. Interessant weer daar in België. Joris van Poppel vanuit Brussel, dank je wel. Bijna tien voor half tien, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Henk van der Kolk, voorzitter van FG FNV Bondgenoten... denkt er na een nachtje slapen nog steeds hetzelfde over. Hij vindt de pensioentoezeggingen van minister Kamp van Sociale Zaken... die hebben geleid tot het pensioenakkoord onvoldoende. Het kunnen sparen met belastingvoordelen... en het verlengen van de levensloopregeling, daarmee red je het niet. Nee, en bovendien, het is natuurlijk voor een belangrijk deel... ook geld van mensen zelf, hè? Ik bedoel, het is niet zo dat dit maatregelen zijn... ...die helemaal nieuw zijn. Het gaat hier om bestaande maatregelen die aangepast worden. Overigens, dat is wat ons betreft ook heel wel denkbaar. Maar daardoor is het wel een beetje vers broekzak En dan kun je ook niet zeggen dat mensen er per saldo dan op vooruit gaan. En ja, ik vind het ook ontzettend jammer om te moeten vaststellen... ...dat ondanks alle goede uh, pogingen, en goede bedoelingen... ...in dit geval het akkoord nog steeds tekortschiet. Een belangrijk kritiekpunt blijft, wat ons betreft, ook nog steeds bestaan. En dat is dat het aanvullende pensioen nog steeds erg onzeker is op basis van dit akkoord. Ja, en daar hebben we ook de afgelopen maanden onstevig tegen verzet. En we gaan er ook nog steeds van uit dat, en in de politiek, de Tweede Kamer, de minister, maar ook in werkgeversland, uh, dat men in ieder geval begrip heeft voor het feit dat er veruit de grootste bonden binnen de FNV in Nederland... die ook veruit de meeste pensioenregelingen partij zijn... Ja, dat die in ieder geval ook gehoord worden. En, nou ja, Wij zullen in ieder geval zolang het mogelijk is en zolang het ook kan... ons uiterste best doen om de plannen in ieder geval te verbeteren. Ja. Van de Koek houdt er rekening mee dat minister Kamp nu met de Tweede Kamer... wel tot een akkoord komt. Dan zullen we uiteraard kijken van welke mogelijkheden ons nog resten om uh, zowel langs politieke weg, want laten we duidelijk zijn... deze maatregelen die gaan niet over nu, maar die gaan vooral over zes, zeven jaar. Dus uh, zijn er zijn nog wel een paar jaar te gaan dat je ook de politiek kunt blijven beïnvloeden... om tot veranderingen te komen. Dat sluiten we ook volstrekt niet uit. Uh, maar goed, uh, als dat effect of life is, dan ga je op dat moment bezien... welke andere mogelijkheden je nog hebt om uh, uiteindelijk uh, verbeteringen te krijgen. En ik heb net al gezegd, een groot deel van het pensioendossier... Dat ligt in feiten in de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Daar zal het ook aan bod komen. Voor een akkoord in de Kamer heeft minister Kamp natuurlijk wel een meerderheid nodig. En daarvoor wordt met name gekeken naar de Partij van de Arbeid. Ik denk dat de Partij van de Arbeid, dat die, die altijd dit pensioenakkoord heeft gesteund... dat hij met die nadere invulling ook blij zal zijn. Omdat het ook een invulling is van moties die zij hebben aan laten nemen in de Kamer. En het is dus ook een tegemoetkoming richting de Partij van de Arbeid-fractie. Nou, dan is het natuurlijk de vraag of minister Kamp kan rekenen op de steun van de Partij van de Arbeid. Eh, dat vraagt ook weer van de A Tweede Kamer, dit Roos van mij zich af. Hij krijgt van ons in ieder geval uh, stevige repliek op de voorstellen die hij heeft gedaan. We hebben daarover een debat aanstaande donderdag. En het is uh, uiteraard niet zo, uh, dat zeg ik nog maar eens, dat we, in, zeker in deze constellatie dat wij bij het kruisje tekenen. Dus wij zullen echt uh, onze eisen uh, klip en klaar neerleggen. Bij de minister. En als hij wil dat dat er komt, zal hij, daar, zal hij meer moeten doen dan daarnaar luisteren. Wordt vervolgd. Morgen moet minister Kamp meer uitleg geven over het akkoord. Tijdens het debat in de Tweede Kamer en maandag praten de bonden weer met elkaar. Gaan we naar een zwarte bladzij in het boek van de Nederlandse geschiedenis. Ravai Gede. In 1947 schoten Nederlandse troepen 431 mannen dood in dit Javaanse boerendorp. Nabestaanden van de slachtoffers hebben een rechtszaak aangespannen... tegen de Nederlandse staat om erkenning af te dwingen. En de rechter doet daar later vandaag uitspraak over. Het enige wat Nederland Ravagedee heeft gegeven is ontwikkelingsgeld, 850.000 euro. Alleen heeft dat geld het dorp nooit bereikt. Correspondent Michel Maas zoekt uit waarom. De helde begraafplaats van Ravagedee is een vrolijke bedoening. Kinderen spelen tussen de graven. En hun ouders genieten van de koelte onder de oude bomen. Adem, adem. Nederland heeft nooit excuses gemaakt voor de doden die hier liggen. Nederland heeft ook nooit compensatie gegeven aan de nabestaanden. Wel heeft minister Koenders 2,5 jaar geleden geld beschikbaar gesteld. 850.000 euro, onder andere voor de bouw van een school. Maar dat geld doet er opvallend lang over om Rawagede te bereiken. Rawagede is een klein onbeduidend vlekje midden in eindeloze rijstvelden. Af en toe komt er een bromfiets voorbij, en dat is zo'n beetje alles wat er in Rawagede gebeurt. In een van deze rijstvelden willen ze nu een SMK bouwen, een soort ambachtsschool van Nederlands geld. Het stuk grond is al uitgezocht. De plannen zijn klaar, dus... Zodra het geld er is, kunnen we bouwen, zegt Pak Karman. Maar het geld is er nog steeds niet. En dat begint op te vallen. Ze zeggen dat er geld is uit Nederland, maar er is niks, zegt Suryadi, een van de bewoners. Waar is dat Nederlandse geld? Dat is een goede vraag. Het is niet in het dorp, maar het is ook niet bij de Bupati, de regent van Krawang, waar Rawagede onder valt. De vraag leidt tot een verwarde discussie in zijn kantoor. Uiteindelijk blijkt er een MOU te bestaan. Een afspraak ondertekend door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse ambassadeur. Het geld ligt al bijna een jaar bij binnenlandse zaken in Jakarta. Maar niemand hier heeft ooit iets van dat ministerie gehoord. Niemand blijkt ook te weten of en hoe dat geld ooit hier in Karawang moet komen. De Bupati hoopt nu maar op de Nederlandse ambassade. Misschien weten ze daar meer. Volgens die ambassade is er niets aan de hand. Alles loopt zoals gepland verzekerd plaatsvervangend ambassadeur Annemie Ruijger ook. Maar erg overtuigend klinkt het niet. Ik kan me voorstellen dat, het, dat er mogelijk is uh, in het gebied zelf dat daar nog weinig te zien is. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt. Het ministerie van... Binnenlandse Zaken is nu bezig met het uitwerken van de laatste bijzonderheden van de, van de bouw van deze uh, clubs. En we hopen dat binnenkort met de daadwerkelijke bouw gestart kan worden. Geen excuses, geen geld voor de nabestaanden. En wat er wel wordt gegeven, laat ook nog eens jaren op zich wachten. In Rawagedee hopen ze al nergens meer op. Ja, ik ben wel bang. Ik, ik ben teleurgesteld. Erg teleurgesteld, zegt hij. Al blijft hij wel lachen. Correspondent Michel Maas vanuit Ravak-ID. We gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die heeft zich vanochtend bezig gehouden met de verhoging van het procesrecht... waar advocaten zich tegen verzetten vandaag. Um, Mark Robin, denk jij, hebben de advocaten zelf het idee... dat hun actie wat uit gaat maken vandaag? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Ze gaan naar Den Haag in Toga om daar uh, hun ongenoegen... Te uiten over de, de verhoging van de griffierechten. Maar ja, heeft het zin? Ik zal het even aan mijn dream team hier vragen. Er staan hier, er staan hier vier op een rij met een toga over de, over de arm. Wat denkt u wat het resultaat zal zijn? Nou, als uh, griffierechten worden verhoogd, dan wordt de toegang tot het recht belemmerd. En met name voor de, voor de minderheden en voor de minder draagkrachtigen is dat echt een probleem. Want dan uh, wordt de rechter eigenlijk de mogelijkheid ontnomen om hun te beschermen tegen de overheid of tegen de rijke mensen. Dat is de reden waarom jullie gaan. Maar denken jullie dat het ook zin heeft? Uit, uiteraard heeft dat zin. We moeten laten zien dat het, uh, dat het heel erg belangrijk is dat, dit, uh, dat, uh, dat de verhoging wordt tegengehouden. En uh, als we dat niet doen, dan uh, gaat het aan ons voorbij. En uh, ja, dan, dan zijn de gevolgen vele malen groter. We hebben een lijstje vanochtend behandeld hè, van wat de kosten zijn als je, als je naar de rechter wilt gaan. Laten we nog eens een voorbeeld nemen. Ik heb er hier bijvoorbeeld één: een, een kleine ondernemer die een wanbetaler uh, wil aanpakken. Ja, de kosten voor een uh, procedure bij de rechtbank die gaan omhoog naar ongeveer 1200 euro. En dat is nu? Hoeveel was dat nu? 200, 200 euro. Um, dat betekent dat je als kleine ondernemer, wat natuurlijk tegenwoordig veel voorkomt... rekeningen hebt gestuurd aan je klanten ja. tot een bedrag van 1200 euro... het helemaal geen zin meer heeft om naar de rechter te gaan... op het moment dat de klant niet betaalt. Ja. En er dus ja, kleine ondernemers ongelooflijk gedupeerd zullen worden. En klanten eigenlijk gestimuleerd worden om lagere, of lagere bedragen... tot 1200 euro niet meer te betalen. Het is natuurlijk zo, jullie hebben ook een eigen belang indirect... Ja, dat is, uh, het gaat niet over jullie inkomsten, maar... Ik begrijp de vraag niet. Nou, Het eigen belang is dat als, als er minder rechtszaken worden gevoerd... dat jullie als advocaten ook minder te doen nou, hebben. Nou, ja, en, en dus minder verdienen. Dus in die zin hebben we er ook een eigen belang bij. Dat is, uh, dat is zonder twijfel. U heeft uw auto meegenomen. Uh, ja, een oude leger. Uh, wat is het voor een ding? Het is een Land Rover. En uh, ja, we willen daarmee aantonen hoe strijdbaar wij zijn. Aha, daarom hebben jullie meegenomen. En, en daar gaan jullie achterin zitten, want er zit gewoon van die lege bankjes nog achterin. Ik zou zeggen: stap in en ik wil wel eens even kijken of hij het ook echt doet. Gaan jullie hier echt in zitten? Ja, daar gaan we echt in zitten. Ja, dat dat, dat, hoe lang duurt nou een rit met dit ding naar Den Haag? Nou. Vanuit Maasluis. Als er niet te veel tegenwind is een uurtje. Okay. <laughs> nou, even kijken of hij het doet hoor. Dat is in één keer. In één keer, ik heb geoefend. Maar goed, u zei u wilt laten zien hoe strijdbaar je bent met dit voertuig. Ja, zeker. Ze schrikken zich een ongeluk in de Hofstad natuurlijk. De advocaten in een auto binnenkomen rijden. Ja, ik rij hem zo het plein op. <lacht> Kijk, dat is nog een strijdbare taal. Uh, bedankt voor de ontvangst vanochtend. Geen dank. Het is wel uh, een goed doel. Wat gaan jullie eigenlijk doen in Den Haag, behalve uh, strijdbaar overkomen? We, we gaan de Jeep, hoorde ik net, dus op het plein parkeren. En dan gaan we vanaf het centraal uh, station in een groep met advocaten uh, in Toga naar het plein lopen. Daar een petitie overhandigen aan uh, minister Opstelten. En daarna is er nog een debat over de toegang tot het recht. Daar gaan we ongetwijfeld meer over horen vandaag. En natuurlijk allemaal met die Toga met al dan niet schone befjes. Ik zou zeggen, stap in. Steek maar, ik haal de auto eerst maar even uit het parkeervak. <lacht> dan gaan we de advocaten uitzwaaien onderweg naar Den Haag. Ik wens jullie een goede reis. Dank u wel, meneer. Jij mag ook mee, jij loopt stage hier, maar Daar jij mag komt. ook mee. Ja. Maak je niet iedere keer mee, Ieder, niet nee, vaak ook. mee, denk ik. Nee. Goede reis. Dank u wel. De auto rijdt voor. Veel succes. Dank u wel. Goede reis. Dag, bedankt. Daar gaan ze. Op naar Den Haag, waar dus de actie gevoerd wordt vandaag door de advocaat. Die hoorde Mark Robin, Vissen. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. Het zal de hele dag wel gaan over Griekenland. Misschien ook wel bij onze collega's van de Caro Karel Johan de Zwart, goedemorgen. zal zeker ter sprake komen, Marcel. Goedemorgen, ja, want Griekenland is natuurlijk bijna failliet. En staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen is in Italië om te praten over de eurocrisis. Nou, gaan we gaan hmm. natuurlijk ook even vragen hoe ja. dat zit met Griekenland. Er is een enorme run op ID-kaarten bij de gemeente Maastricht. Uh, sinds vrijdag zijn die namelijk gratis nadat de Hoge raad dat gemeenten helemaal geen geld mogen vragen voor die identiteitsbewijzen. En de jurist die die zaak heeft aangespannen, gaat nu verder met zijn strijd tegen andere gemeentelijke administratiekosten. En Chernobyl laat geen toeristen meer toe. Hoort u allemaal straks in Caro, Goedemorgen in Nederland na het nieuws van half tien met Doral Negens. Radio 1, met NOS journaal. De belangrijke Europese beurzen zijn allemaal in de min geopend. Frankfurt, Parijs en Londen stonden op zo'n procentverlies. Ook de beurs in Amsterdam staat in het rood. Beleggers hebben er nog altijd weinig vertrouwen in... dat er een oplossing komt voor die Griekse schuldencrisis. Kredietbureau Moody's heeft twee grote Franse banken... een lagere beoordeling gegeven. Het zijn Société Générale en Crédit Agricole. Ze hadden al niet de hoogste waardering... en zijn nu allebei nog een stap omlaag gezet. Twee banken hebben voor miljarden aan Griekse staatsobligaties. De politie heeft vier mannen opgepakt die ervan worden verdacht... betrokken te zijn geweest bij de beschieting van een politieauto... vanuit een autobusje. Dat gebeurde in juli in Prinsenbeek. De agenten werden niet geraakt. Later die dag werd de bus met daarin 100 kilo aan henneptoppen teruggevonden in Breda. En op Schiphol is een man opgepakt... die met 154.000 euro naar Turkije wilde vliegen. De Rotterdammer wordt verdacht van witwassen. Een beveiligingsmedewerker vond tijdens een controle... 50.000 euro in een schoen in de handbagage van de man... En in zijn tas bleek vervolgens nog eens 104.000 euro te zitten. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. A-M-B Verkeersinformatie. De A1 Amsterdam Amersfoort loopt nog vast tussen Laren en Eembrugge... over vijf kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. En goed nieuws over de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Want die is weer vrij bij Gorkum. File slinkt ook heel snel. Tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum staat nog drie kilometer. A58, Breda-Tilburg tussen Knopend Galder en Geelze. 11 kilometer door een ongeluk. En ook hier is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karl-Johan de Zwart. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen voor overleg in Italië. Banken willen zo snel mogelijk een landelijk informatiesysteem schulden oprichten. Toeristen niet meer welkom in Tsjernobyl en het ochtentumeur van Koos Postema. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Venlo. Het is een discussie die steeds vaker de kop opsteekt. Gescheiden lessen voor jongens en voor meisjes. Bij Fontis Hogescholen in Venlo gaan ze het nu echt doen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken is onderweg naar zijn Italiaanse collega's. Onderwerp van gesprek? Natuurlijk vooral de eurocrisis. Goedemorgen, Ben Knapen. Goedemorgen. U bent uh, op weg naar minister Frattini van Buitenlandse Zaken. En Later ziet u nog de staatssecretaris voor uh, Europa... en de nieuwe Europese bankpresident. Wat gaat u bespreken? Nou, een paar onderwerpen, maar ze draaien voor een deel... Uh, inderdaad rondom de financiële-economische situatie in Europa... met name in de eurozone. Um, Italië, uh, daar zijn de markten toch ook een beetje zenuwachtig over... Uh, hoe het daar gaat. Dus uh, ik wil eens uh, praten over uh, de... De begrotingsplannen die Italië heeft, die 40 miljard die men wil bezuinigen. Ja. Uh, en eens kijken hoe men dat gaat doen en of dat zo te doen is dat uh, ook de economische groei van Italië weer een beetje een duwtje krijgt, want dat is toch eigenlijk het onderliggende probleem. Um, ik wil ook spreken over het voorstel uh, dat wij, de Nederlandse regering, vorige week heeft uh, gepubliceerd om te komen tot een veel strakkere uh, bestuur in die eurozone. Ja, die eurocommissaris. Uh, euro ja, dat, dat is een naam, maar het gaat er natuurlijk vooral om dat dwingend eh, landen die eh, in de fout gaan eh, maatregelen kunnen worden opgelegd. Eh, zodat het vertrouwen eh, van de buitenwereld in de eurozone toeneemt. Want dat vertrouwen is door die toch gecompliceerde en nog niet erg afdwingbare bestuur nu, nu niet erg groot. Mm -hmm. Dus dat ja. is eigenlijk een vrij urgent probleem. Ja, gaat u steun vragen bij de Italianen voor dat plan, wat ik dan toch maar even noem uh, die euro-euro-commissaris? Uh, wij gaan uh, zeker steun vragen voor uh, een stakker uh, bestuur in uh, de eurozone... Met, met meer mogelijkheden om maatregelen te nemen, om het af te dwingen... Uh, straffen op te leggen en, en simpelweg, als het helemaal fout gaat... Uh, uh, je ook uh, direct te gaan bemoeien met uh, de begrotingen van een land. Dus daar gaan we zeker steun voor vragen. Wij denken dat dat ja. een heel belangrijk onderdeel is... om het vertrouwen terug te krijgen van burgers, uh, bedrijven... Uh, banken uh, in het hele eurogebied. Is het niet een beetje de omgekeerde wereld? Want ja, eerst een plan voor een euro-eurocommissaris lanceren... en dan pas daarna steun gaan zoeken bij de andere lidstaten... kijken of er draagvlak is. Dat doe je toch meestal van tevoren voordat je met zo'n idee komt? Uh, ja, maar dan hoef je niet met een idee te komen. Dan, uh, uh, dan heb je simpelweg een verdrag met uh, 17 handtekeningen. En uh, in de regel werkt hetzelfde zo dat je tevoren... ...met iedereen afspreekt uh, om, om een verdrag te tekenen. Wat, wat op dit moment gebeurt is dat uh, uh, na het overleg wat Frankrijk en Duitsland enkele weken geleden hebben gehad... ...is uh, de, de, de, zeg maar de Europese president, Van Rompuy, ja. die is bezig om uh, uh, voor oktober een plan op tafel te leggen... ...waar hij vervolgens weer 17 landen voor gaat uh, winnen... En wat wij doen is eigenlijk schuiven een papier onder zijn deurmat uh, waarin staat hoe wij kijken naar de plannen die hij op tafel zou moeten brengen. Dat is wat nu gebeurt en wij zijn dus druk bezig om daar zoveel mogelijk steun voor te winnen. Wij denken ook dat het essentieel is om uh, uh, de, de, de, de vertrouwenscrisis die er op dit moment is, om die te doorbreken. Ja, die vertrouwenscrisis. Uh, nou komen alle, allerlei bewindslieden, allerlei lidstaten komen met plannen om dat vertrouwen te herstellen. Hè? Werkt dat juist niet averechts, al die verschillende geluiden? De beurzen reageren er altijd onmiddellijk op. Ja, maar de, de geluiden zijn nog niet eens zo, uh, zo kris kras Op dit moment uh, zijn er een paar geluiden van Frankrijk en Duitsland. Ja, om, Merkel, om Sarkozy. We hebben Verhofstadt gehad, dat het Nederlandse kabinet. Nu. Ja. Al die verschillende ja, ideeën. Even, die duurig, geven toch aan dat, dat, dat er niet één duidelijk idee is? Als u zegt dat er nu een verdrag ligt waar 17 landen een handtekening onder hebben gezet, zodat het de zaak niet geregeld is, dan ben ik het met u eens. Dat is niet zo, daar wordt nu aan ja. gewerkt. Maar wat wij op tafel leggen is niet een tegenspraak tot wat Frankrijk en Duitsland op tafel hebben gelegd. Alleen, zij hebben dat nog niet nader ingevuld, En wij doen hem voor om dat nader in te vullen... en vrij dwingend in te vullen. Ja. Oké, okay, Europa. Er is eigenlijk natuurlijk, en dat is wel duidelijk... maar één onderwerp dat hoog op de agenda staat is de eurocrisis. Hè? Uh, is dat niet eigenlijk meer de portefeuille van de jager? Had die niet in Italië moeten zijn? Uh, nou ja... Het, uh, de... Collega De Jager is ook uh, met grote regelmaat overal in Europa te vinden. Kijk, uh, nou ja. mijn portefeuille is, is uh, Europese zaken. Het uh, portefeuille van De Jager is logischerwijze financiën. Maar het gaat hier ook om, uh, om organisatie, om instituties, om uh, het, het opstellen van nieuwe regelingen binnen Europa. Dat is ook een, een, een, een zaak die in, in mijn portefeuille valt. En we trekken wat dat betreft eigenlijk uitstekend samen op. Ja, u spreekt natuurlijk als kabinet ook. Um, Zeker. Ja. Of heet hij te druk met het uh, faillissement van Griekenland, minister De Jager van Financiën? Ja. Uh, iedereen heeft de druk. Uh, uh, en iedereen probeert daar waar uh, hij is dus een steentje bij te dragen. Ja. Dus uh, de, de jager is uh, over enkele dagen alweer. Ik meen dat het in Berlijn is bijeenkomst van, uh, van uh, euro-ministers. Dus iedereen is op dit moment druk om zoveel mogelijk te proberen. Wat ons betreft, ons voorstel... Um, over het voetlicht licht te brengen en daar helemaal ook steun voor te verwerven. Het is dus geen ja. ander onderwerp wat hier een rol speelt, dat is, uh, ja. uh, uh, dat is de Europese begroting. Ja. Uh, Ik wil even nog met u naar Griekenland en het na naderende Echt? waarschijnlijke faillissement. Houdt het kabinet daar serieus rekening mee? Uh, kijk, wij, uh, uh, wij speculeren niet over alle dingen die mogelijk zouden kunnen gebeuren. Uh, wat wij doen is, we houden ons aan de afspraken en daar is een afspraak gemaakt in juli. Ja. Uh, en uh, nu staat als eerste op de agenda dat de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF samen, de Trojka genaamd, dat die over uh, anderhalve week komen met een, uh, met een rapport waarin ze zeggen hoe de situatie is en mm -hmm. wat op grond daarvan moet gebeuren. Ja, nou, het, het, maar het, goed, het is wij wachten het... dat rapport af. Ja, de toestand is wel zeer ernstig, want vandaag de Duitse bondskanselier Angela Merkel... de Franse president Sarkozy en de Griekse premier uh, Georges Papandreou hebben telefonisch overleg over die schuldencrisis. Wat moet daar uitkomen eigenlijk wat u betreft? Nou ja, kijk, natuurlijk is de toestand uh, zorgelijk. Ja. Uh, maar wat eruit moet komen is uh, dat uh, Griekenland uh, zijn afspraken uh, nakomt. Uh, en dat dat op een manier gebeurt die zo geloofwaardig is... dat uh, de volgende stap kan worden gezet in, uh, in het saleringsprogramma van Griekenland. Dat moet daaruit komen. Maar het wachten is echt op de bevindingen van uh, die trojka. Die is onafhankelijk. Uh, die kijkt er objectief naar... Uh, en uh, die kan dus met gezag vaststellen wat de volgende stap moet zijn. En dat, uh, dat ho ik hoop dat we dat over een week of anderhalf weten. Ja. Europa lijkt het alleen maar te hebben over de euro hè, op dit moment uh, en de problemen rond Griekenland. Komen andere onderwerpen zo niet een beetje in de knel? Zijn er dringende zaken die nu vertraging oplopen? Uh, nou, vertraging niet. Maar het is wel zo dat dit natuurlijk uh, schaduwwerk werkt ja. over allerlei onderwerpen. Zoals ik, ik noem maar even een voorbeeld. Uh, de Europese plannen waar wel degelijk aan gewerkt wordt, maar die niet zo in het nieuws staan als het gaat om Noord-Afrika, Egypte, Tunesië. Dat staat Libië, dat staat simpelweg wat minder prominent in het nieuws natuurlijk. Maar daar wordt overigens, kan ik u geruststellen, wel aan gewerkt. Maar het, heeft, het, het, het, het wordt er wat door overschaduwd. Hetzelfde geldt wat ik zojuist aangaf over een... een, een, een een begroting voor de komende jaren voor de Europese Unie. Dat klinkt vrij technisch, maar het maakt heel veel uit... of we nou ja. in Europa blijven herverdelen of ja. dat we gaan investeren in, in economische groei. Ja. Dus, dus, en, en dat komt ook wat op de achtergrond te staan. Dat is niet anders. Maar er wordt ondertussen wel hard aan gewerkt. Alleen het zal minder mensen opwinden, want het haalt niet voor pagina's. Goed. Tot slot nog even kort. Met wat voor boodschap komt u straks naar huis vanuit Italië? Met andere woorden, wat wilt u bereiken eigenlijk daar? Is dat uh, Italië uh, sympathiek staat tegenover onze voorstellen voor een strakker Europees bestuur? Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. Uh, wat ik ook wil bereiken, ja. is dat uh, Italië in onze kant komt als het gaat om een uh, moderne, uh, slagvaardige en wat bescheiden Europese begroting voor de komende zeven jaar. Hartelijk dank, Ben Knapen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vanuit Rome. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Visolie maakt tumoren ongevoelig voor chemotherapie. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Veel kankerpatiënten gebruiken visoliecapsules. Maar in welke producten zit verder nog visolie en is dat dan ook schadelijk? Laura Daanen van het UMC Utrecht heeft het antwoord. Het gaat hier niet om de visolie aan zich... maar het gaat om twee specifieke vetzuren die in visolie zitten... En een van die vetzuren is bijvoorbeeld een omega-3-vetzuur, dat ook aan andere voedingsmiddelen is toegevoegd. De resistentie ontstaat echter niet door alle omega-3-vetzuren. Het gaat hier om één heel specifiek vetzuur, waarvan we momenteel alleen weten dat dit in visolie voorkomt. De andere voedingsproducten waar omega-3-vetzuren in zitten, hebben wij niet onderzocht. Ik wil hierbij graag benadrukken dat er heel veel soorten omega-3-vetzuren zijn, waarvan de meerderheid helemaal geen resistentie geeft. Bovendien bestaan er vetzuren van plantaardige en van dierlijke afkomst. Dus we hebben nogmaals in ons onderzoek alleen gekeken naar visolie. En willen daarom ook visolie gebruikt bij chemotherapie afraden bij patiënten. Maar de andere voedingsmiddelen waarin omega-3 zit, hebben wij niet onderzocht. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Venlo. Daar is vanochtend Thijs Boelens. Ja, ik sta in een klaslokaal. Uh, een klaslokaal waar les wordt gegeven: natuur en techniek. De Pabo-opleiding in Venlo van Hogescholen. Uh, een klas met uh, jongens en meiden. Relatief veel jongens op dit moment. En uh, ik ga naar een van de leerlingen. Waarom heb jij gekozen voor een Pabo-opleiding? Want uh, niet veel jongens doen dat. Dat ik graag leraar wil worden. Ja. Maar ja, niet veel jongens kiezen voor zo'n opleiding uh, uh, op de Pabo om docent te worden. Waarom heb jij daar wel voor gekozen? Omdat ik graag met kinderen werk en omdat ik daar gewoon een beroep van wil maken. Nu hebben ze hier besloten om uh, voor bepaalde vakken gescheiden lessen te geven. Dus uh, jongens en meiden apart. Wat vind je daarvan? maakt mij niet zoveel uit. Waarom niet? Omdat je van tevoren weet dat er veel vrouwen ja. op de opleiding zitten. Heb je daarom ook gekozen voor die opleiding? Nee, absoluut niet. Ik loop even naar de locatiedirecteur. Dat is Annegier Primo Wees. Uh, gescheiden lessen voor jongens en voor meiden. Waarom? Omdat we nu jongens binnen hebben, dat hebben we niet vaak, zoveel, procentueel. En uh, omdat we eens willen kijken of een andere aanpak, een andere begeleiding van jongens... Uh, of dat kan helpen om jongens meer binnenboord te houden. Omdat jongens over het algemeen eerder afhaken dan meisjes. En mannen zijn belangrijk in het onderwijs, daarom willen we ze houden. Ja. Nu is er een discussie gaande inderdaad voor gescheiden uh, lessen voor jongens en voor meiden. De ChristenUnie heeft die discussie onder meer aange aangezwengeld. Mede omdat uh, ze vinden dat uh, jongens... Achterliggen als het gaat om kennis. Is dat ook de reden waarom je het gedaan hebt? Nee, helemaal niet. Nee, daar, daar gaan we helemaal niet van uit. Ons eerste doel is de jongens zoveel mogelijk op hun gemak laten voelen... en zich wel te laten bevinden. En daarvoor willen wij de beste aanpak kiezen. En daarom hebben we ervoor gekozen om gedurende zes lessen... Natuur en techniek en zes lessen rekenen... Het is maar een klein proefje... is uit te vogelen samen met jongens. Wat is dan de beste aanpak? Maar waarom zouden jongens zich beter voelen op een opleiding... als ze gescheiden lessen hebben? Nou, op sommige, sommige uh, elementen in de PABO die zijn heel talig. En meisjes vinden dat over het algemeen prettig uh, veel in taal verwoorden. Terwijl jongens meer explorerend en actief bezig willen zijn zonder alles eerst op te schrijven. Over... Jongens willen gewoon aan de gang, die willen aan het werk. Ja, kort gezegd, ja. En we willen eens kijken of dat zo is. We willen eens ook met de jongens samen, en met de meisjes natuurlijk ook, hè, want daar gaat het ook om... ...samen eens kijken van welke, leerst, welke aanpak van jullie leerstijl past dan het best. Het heeft een beetje te maken met de feminisering van het onderwijs, dat er te veel ja, gekeken wordt naar alleen vrouwen? Ja, dat zijn van die grote uitspraken. Uh, wij ervaren nu dat er meer jongens zijn dan anders. We hebben normaal maar 10 procent. En we zijn natuurlijk heel erg gewend aan meisjes. Ja, en die wilt u heel graag binnenboord houden, die jongens, dus u past de lessen aan. Ja, we gaan eens kijken wat dat zou kunnen opleveren... om dat straks in gemengde klassen weer toe te kunnen passen. Want wij willen helemaal niet toe naar gescheiden lessen of klassen. Helemaal niet. Dit is alleen maar een proefje. Ja, ik loop eventjes naar een oude rot in het vak. Paul Oostendorp, al 35 jaar in het onderwijs. Dus u weet van wanten. Uh, is dit een goede ontwikkeling? Gescheiden lessen voor jongens en voor mij? Um, nou, het is een experiment. En zoals al gezegd, daar gaan we niet mee door. Dus uh, ik, we gaan daarvan leren of... Uh, bij een bepaalde, als een bepaalde leerstijl meer ruimte krijgt of, of de jongens dan beter in hun vel zitten. En hoe we dat later gaan toepassen in de oude gecombineerde lessen, dat, dat is nog even afwachten. Ja, u zegt beter in hun uh, vel zitten met uh, gescheiden lessen. Merkt u ook dat, dat jongens ja, sneller afhaken op de PABO? Uh, dat is al lang bekend, ja. Dat, uh, dat is procentueel echt significant meer. Ja. Ja. En wordt dat voorkomen door gescheiden lessen te geven? Dat gaan we uitzoeken. Ja. Wat verwacht u? Uh, ik denk dat uh, als je een, uh, een groep kerels uh, met techniek bezig zet of met natuurkunde... dat ze er op een andere manier induiken dan wanneer je dat met een groep meiden doet. En misschien kunnen we daarvan leren uh, hoe je dan in... later... Uh... Wat, hoe, hoe doen kerels het anders? Nou, ik kan, me, ik kan me herinneren dat jongens de neiging hebben om de, de, de handleiding opzij te leggen. En meteen te gaan grabbelen in de spullen en te kijken wat ze daarmee kunnen. Dat vinden ze veel leuker dan eerst netjes de handleiding lezen. En dat zijn toch wel de aardige verschillen. Meiden die lezen eerst een handleiding en uh, willen precies weten hoe het zit... en gaan dan pas wat doen. Ja, en je ziet ook uh, in veel gevallen uh, dat meiden wat minder um, vasthouden... ze minder vastbijten als er een technisch probleem op tafel ligt. Ik loop nog even naar de, een van de jongens hier. Uh, is dat inderdaad zo? Gewoon lekker aan de gang? Is dat iets wat je leuker zou vinden in de opleiding? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat jongens, wat de uh, meestal al zei, sneller aan de gang gaan dan meiden... Dus ik ben het er wel mee eens. Vind je het erg om in een klas te zitten met heel veel meiden? Ja, erg. Ik bedoel, het is wel leuk als er meer jongens uh, zijn natuurlijk. Dus. Erg vind ik het niet. Ik zal de les verder niet ophouden, want we zijn al een eind onderweg. Uh, succes met deze les. Ja, dank u wel. Vanuit het zuiden des lands was dat een bijdrage van Thijs Boedens. Straks, Tsjernobyl is een toeristische attractie... waar de Russische overheid flink aan verdient. Maar nu eerst. 3, 2... One. Goal. Deze dag, 1977... Met een gekarteld mes zijn aan de onderzijde van het beroemde schilderij... tal van krassen op en diepe sneden in het linnen aangebracht. 14 september 1977 wordt het beroemdste schilderij van Nederland... de Nachtwacht van Rembrandt, met een zakmes bekrast. Er is van de wetering van het Rembrandt Research Centrum... was daar stiekem wel een klein beetje blij mee. Over een breedte van zeker drie meter... van de centrale figuren in het midden tot in de rechter benedenhoek, heeft de man, die door deze waanzinnige daad de aandacht op zich wilde vestigen... een groot aantal keren toegeslagen voordat hij overmeesterd kon worden. Ik zat in mijn auto en luisterde naar de radio... en hoorde het dus eh, direct nadat het gebeurd was en het in het nieuws gekomen was. En hoorde dat natuurlijk met, met, grote, met grote schrik. Eh, aan de andere kant... Ik had veel met restauratie te maken in, in, in die tijd. Ik werkte in een laboratorium een, een rijkslaboratorium op dat gebied... en wist dat sneden in een schilderij... als het mes maar scherp genoeg is... zich redelijk goed laten, laten restaureren. Dus, dus dat was de, de geruststelling. Eh, tegelijkertijd gingen er allerlei andere gevoelens door me heen. Namelijk dat schilderij was eh, al lang tijd onderwerp van discussie of het wel uh, schoongemaakt uh, uh, moest worden. dat was, echt, was een, echt een heilige koe, de nachtwacht met zijn gele toon. En daar hoorde je niet aan te komen. Terwijl tegelijkertijd het schilderij eigenlijk ontoonbaar was geworden. Doordat er dikke lagen van Nisch zaten die ze niet hadden uh, durven weghalen. En die iedere keer weer het beeld verstoorden. Dus ik wist ook toen ik het hoorde dat het schilderij nu eh, grondig gerestaureerd zou moeten gaan worden... en dat er, dat misschien uiteindelijk eh, ook weer gunstige bijwerkingen had. Ook om een andere reden. Het was namelijk helemaal ontoegankelijk voor onderzoek. Het was, het was zo'n heilige koe dat zelfs de directeur van het Rijksmuseum... niet langer dan een uurtje ermee mocht doorbrengen... want het was voor de toeristen en de bezoekers... En wij, ik werkte toen eh, en nog steeds bij het RemWatt Research Project. En eh, het was, we konden er niet bij komen om het te onderzoeken. Kortom, het was een heel mengsel van emoties eh, wat ik had. Het zwaarst beschadigd is het schilderij in het midden, waar tussen de benen van de hoofdfiguur Banningkok een centimeters brede strook is weggesneden. Een andere strook van zeker een halve meter lengte is loskomen te hangen. Alles bij elkaar genomen heeft het schilderij veel goed gedaan. Ik was er heel stiekem ook wel blij mee dat het gebeurd was, omdat het een bepaalde situatie doorbrak... die anders waarschijnlijk eh, lang niet doorbroken zou zijn geweest. Onder leiding van de hoofdrestaurator van het Rijksmuseum, de heer Kuiper... werd de volgende dag begonnen met de voorbereidingen voor het herstel van het schilderij. Het interessante was dat het schilderij eh, dat, dat het zo'n heilige koe was... dat tijdens de restauratie het ook toegankelijk moest zijn voor het publiek. Dus het is toen in een soort van een reusachtig aquarium... Uh, uh, tentoongesteld tijdens de restauratie. Alleen als, uh, als er iets heel moeilijks gedaan werd... dan werd, het, werd er een gordijn voorgeschoven En er stond een hoge stijger voor die zo wa ge ge gemaakt was... dat je met de nachtwacht met één vinger als een soort jojo... Uh, naar boven en naar beneden kon laten glijden met een contragewicht. Dus ik heb, ik heb wekenlang met de nachtwacht gejojoed... op zoek naar uh, de geheimen van Rembrandts uh, techniek... Uh, de, dus voortdurend met mijn neus en met de microscoop opgezeten om erachter te komen m, m, bijvoorbeeld in welke volgorde het ontstaan was welke veranderingen erin waren uh, uh, doorgevoerd tijdens het werk, etc. Dus het was, ja, ik heb er hele, hele hevige banden met dat schilderij ja, dat kan ik u wel zeggen en dat was mede te danken aan die beschadiging. En zo zie je maar, ieder nadeel heeft zijn voordeel. We gingen terug naar 14 september 1977, de dag dat het beroemdste schilderij van Nederland, de nachtwacht van Rembrandt, met een zakmes werd bekrast. Het is uh, acht minuten voor tien. Het rampgebied rondom Tsjernobyl heeft zich 25 jaar na de kernramp ontpoppt tot een toeristische trekpleister. tour deden goede zaken, maar daar heeft het openbaar ministerie in Kiev nu een stokje voor gestoken. Toeristen komen voorlopig het gebied niet meer in. Goedemorgen, Peter Damkoer in Rusland. He? Wat is daar aan de hand? Ja, dat is uh, die, die gevarenzone van 30 kilometer rond de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat is een soort stralingsthema-park geworden. Een amusementspark waar uh, nou, tienduizenden toeristen elk jaar worden rondgeleid door, uh, door mensen die er hebben gewoond. Uh, die dan weer uh, verbonden zijn aan een, een, een, een touragentschap. Maar die allemaal onder controle staan van het ministerie van Rampenbestrijding. En heb ik daar een aardige cent mee verdiend en als eenvoudige toerist ben je al gauw 100 euro kwijt voor een eenvoudige bustocht door het gebied. Ja. Maar kom je met camera's, ja, dan loopt het behoorlijk op. Ja, Maar goed, dat mag niet meer. Nee, het mag eventjes niet meer. Ik denk dat het ook wel goed is, dat en dat is een goed teken, denk ik, wat er in Oekraïne aan de hand is. Er is toch wat publieke attentie in Oekraïne voor de zaken die de overheid doet en die ministeries doet. Het gaat natuurlijk niet aan dat het ministerie voor rampbestrijding een soort commerciële afdeling heeft, wat een reisbureau is en niemand weet waar de duiden die daarmee verdiend worden, waar die naartoe gaat en welke zakken die glijdt. Dat wil de Oekraïnse justitie wel even weten. Nee, ja precies dat willen weten dat geld wordt niet in de wederopbouw van het land uh, gestoken in ieder geval. Nou, en ook niet in de wederopbouw van het gebied. Daar valt trouwens nog we weinig wederop te bouwen. De, die, die gevarenzone is zeker nog de helft van die gevarenzone heeft een stralingsniveau. Dat niet erg gezond is voor de, voor de gezondheid. Ik ben er zelf een aantal keren geweest om reportages te maken. En recent zijn we er natuurlijk nog geweest bij de, bij de, bij de herdenking van, van 25 jaar Tschernobyl. En toen was het helemaal een gek huis. Want, want cameraploegen uit de hele wereld stroomde toe. En ik zei net al, bij cameraploegen loopt de, de, de, de, de rekenmachine behoorlijk op. Hè? Je, je bent al gauw 100 euro per persoon kwijt om binnen te komen. Maar dan beginnen dus de verzoeken die je hebt. Ik wil graag naar een dorp waar nog mensen wonen. Nou, die dorpen die zijn er, maar dan, dan loopt de meter ja. op. En dan kan een reportage kan je al gauw zo'n duizend euro kosten. Ja, dat zijn dan de cameramensen en journalisten. Wat voor soort toeristen komen daar uh, op af? Ja, dat zijn, dat zijn mensen... Uh, natuurlijk geïnteresseerden, die, die, die al weten hoe dat er hoe dat al uitziet als zo'n randgebied door een kerncentrale is getroffen. En, en hoe die natuur zich dan ontwikkelt, de echt geïnteresseerden. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel gewoon rampentoeristen die de sensatie willen ondergaan en thuis kunnen vertellen. Ik ben in de gevarenzone geweest. Uh, of dat verstandig is, dat weet ik niet. Want uh, zoals ik al zei, elf, de helft van de gevarenzone heeft nog altijd een stralingsniveau dat niet gezond is voor de mens. Ja precies, want wat, wat is eigenlijk het risico dat eraan kleeft als je dat gebied bezoekt? Ja, nou, je kan... Moet je in de bus blijven? Nee, nee, nee. Je, mag, je mag naar de centrale. In de centrale hebben ze een, een speciale expositie gevecht, waar je kan worden rondgeleid. Je mag naar, naar dorpjes die zijn verlaten. Je mag naar dorpjes waar hele eigenwijze oude mensen wonen... die, die met geen stok er zijn weg te krijgen... en die de autoriteiten ook daar hebben laten zitten. Uh, dat kan allemaal. Je moet alleen dan iedere keer weer wat extra, wat, wat extra betalen. En ik denk dat die, die actie nu van justitie in Oekraïne te maken heeft... met het Europees kampioenschap voetbal. Want dan verwachten ze natuurlijk... Een ongelooflijk hoeveelheid mensen uit Europa. En als die eventjes niet naar een stadion willen... ja, even de bus nemen naar de gevarenzone, dat, ja. dat duurt een uurtje. En dat kan ongelooflijk veel klanten opleveren. Dus we willen wel enige duidelijkheid hebben... waar dan die miljoenen naartoe gaan die dan worden verdiend. Ja, want het is op zich wel bijzonder dat een, een ministerie... Eh, namelijk dat van rampenbestrijding... dus nu eigenlijk in het beklaagde bankje min of meer zit. Ja, want, want justitie daar wil wel erg weten bij dat ministerie die eh, nou eh, van dat geld profiteert. Want het is ja. duidelijk dat dat geld niet wordt geïnvesteerd in, eh, laten we zeggen, het verbeteren van de veiligheidssituatie voor de mensen die achtergebleven zijn in dat gebied. Of het bedenken van, wat kan je met dat gebied gaan doen? Kan je er nog wel iets mee doen? Nou, er zijn een heleboel plannen voor die, die, die best wel wat, uh, uh, uh, uh, laten we zeggen, toekomst geven aan, het, aan, het, aan dat gebied. Anders dan een, een stralingspretpark. Ja, maar nou goed. Uh, waarschijnlijk dus van de zomer wel weer weer open want dan is dat EK voetbal, uh, pretpark Tsjernobyl. Denk je van de zomer Wil? Ja, ik denk, ik denk dat dat uh, vandaag, uh, vandaag en morgen zijn die, die, die hoorzittingen in Kiev. Ik denk dat ze dat uh, heel snel willen oplossen. Want men wil natuurlijk straks niet die, uh, die, die, die, die honderdduizenden mensen die richting Oekraïne uh, en Polen komen. om uh, het voetbal te slaan. Ook het pretje van het pretpark, het stralingspretpark, uh, Chernobyl niet onthouden. Nee. Dus ik denk dat het van de zomer. dat de bussen wel weer gereed staan om de mensen te vervoeren naar, naar de zone. Het is maar waar je zin in hebt. Dankjewel, Peter uh, Dancour vanuit Rusland. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we bij u terug. Met, uh, er moet een landelijk informatiesysteem schulden komen. Dat willen de banken. En eigenlijk wel meteen. En ook het leger des Heils. Gemeente woningcorporaties willen dat. Hoort u allemaal na het nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Tot zo.